Jan van der Putten met het NOS-journaal. De missie onbekend dat het te gevaarlijk is om door te gaan... omdat in het gebied wordt gevochten. Volgens het hoofd van de missie, Albersberg, is de veiligheidssituatie de afgelopen dagen verslechterd. Zijn mensen konden hun werk niet meer goed doen. Tweede Kamerleden reageren begripvol... en hopen dat de missie snel kan worden hervat. Dat is ook de bedoeling, benadrukt het kabinet. Land- en tuinbouworganisatie LTO vraagt om crisismaatregelen uit Den Haag en Brussel om de gevolgen van de Russische boycott van landbouwproducten op te vangen. President Poetin heeft een invoerverbod van een jaar ingesteld voor producten uit landen die sancties tegen Rusland hebben afgekondigd. Nederland wordt daardoor zwaar getroffen, denkt LTO. 5 tot 10 procent van de tuinbouwproductie gaat naar Rusland. Israël wil een langere gevechtspauze in de Gaza-strook. Volgens internationale persbureaus wil het land de driedaagse pauze verlengen onder de bestaande voorwaarden. Sinds het bestand gisterochtend inging waren er geen incidenten in de Gaza-strook. Met hoeveel dagen Israël de pauze wil verlengen is niet duidelijk. Hamas wil alleen kwijt dat er geen overeenkomst is over een verlenging. Op Curaçao zijn lange gevangenisstraf vereist in de zaak van de doodgeschoten politicus Helmin Wiels. Twee verdachten hoorden twintig en vijf jaar cel tegen zich eisen. Ze zouden hand- en spanddiensten voor de moord hebben verricht. Wiels werd vorig jaar mei doodgeschoten op het strand. Oud-minister Djamaloudin was ook opgepakt, maar hij werd vanmiddag vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs. Feyenoord is er niet in geslaagd de playoffs van de Champions League te bereiken. De Rotterdammers verloren in Turkije met 3-1 van Besiktas. De thuiswedstrijd eindigde vorige week ook al in een nederlaag. Feyenoord gaat nu naar de play-offs voor de Europa League. Het weer nog getrekken buien over het land. Later vannacht droogt, koelt af tot 14 graden. Morgen geregeld zon, maar ook buien mogelijk met onweer. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS.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 Kom terug bij Peaceful Radio Show 1010 hier op CFM Zandvoort. We hebben nog 16 werkjes te gaan. En ook dit uur beginnen we met een nieuwe cd. Uh, en zelfs een nieuwe artiest, Adam Andrews heet deze man. En het is Road to Ambo. Helemaal solo op piano. Nou, tremt allemaal. Het al wel op pisoladio.eu hier op CFM Zandvoort. Ik wens je heel veel luisterplezier. ga